Tien Straatman met het NOS journaal.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 Summer nights And the libertines Never grow FM's antwoord. 106.9 FM. You are far. When I could have been your star. You listen to people. people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 Spark of nature's fire. You're my sweet, complete design. Sunny.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 De naambaar, want de zon schijnt. Dus pak je, pak je radio. Ren naar en zet hem op 106.9. Zie je 24 uur per dag het zomer.